8 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Straks in het NOS Radio 1 Journaal spreken we over de energietoekomst van Nederland. En we hebben het ook over bejaarde muzikanten die nog steeds optreden. Eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Woningcorporaties stellen energiebesparende investeringen uit of blazen ze af. De corporaties zeggen dat ze er geen geld meer voor hebben. Dat blijkt uit onderzoek van de Woonbond. Twee derde van de woningcorporaties houdt de hand op de knip, want ze zitten krap bij kas, zegt de Woonbond hele hoge verhuurdersheffing boven de corporaties, 1,7 miljard euro die ze moeten betalen. Dat betekent ten eerste dat ze geen geld meer kunnen lenen om te investeren. En ten tweede dat ze gaan snijden in hun exportatie. En dan vallen de energieprojecten, die vallen er dan op een gegeven moment ook uit. Wij merken dat nu op grote schaal. Vorig jaar spraken de corporaties af dat al hun huurwoningen in 2020 minimaal energielabel B hebben. Maar veel dreigen dat nu niet te halen.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 Tientallen kinderen zijn al op deze manier ingeënt, zegt een GGD-arts in de krant. GGD's in het getroffen gebied houden extra spreekuren om kinderen in te enten, maar daar komen maar weinig ouders met kinderen naartoe. De gereformeerde kerk is tegen vaccinaties en de sociale controle is groot. En daarom hebben de GGD's een brief naar de ouders gestuurd, waarin wordt aangeboden om bij de mensen thuis kinderen in te enten. En dat heeft volgens de GGD succes. In en rond-Nederlandse jachthavens liggen zo'n 25.000 verwaarloosde zeil- en motorjachten. Die dreigen een milieuprobleem te worden. brancheorganisatie Nederlandse Jachtbouwindustrie zegt dat de eigenaren vaak niet te achterhalen zijn. Of die hebben geen geld om hun schip te laten afvoeren en slopen. De organisatie pleit voor het oprichten van een fonds voor het verantwoord slopen van de jachten. Het is ten eerste een probleem van de markt. Ten tweede ook, uh, op den duur we, krijgen we een groot milieuprobleem. Omdat, uh, zeg maar, uh, dit, deze kunststof die vergaat niet. En je blijft er gewoon tot een lengte van dagen mee zitten. Ik bedoel, je kunt het niet begraven, je kunt het niet bevelstort kwijt. We moeten het ook echt verwerken. Het geld voor het sloopfonds zou moeten komen van de overheid en de industrie. De marechaussee heeft drie beveiligers op Schiphol aangehouden. Die zouden tijdens hun werk reizigers hebben bestolen... van onder meer telefoontjes, tablets en geld. Een woordvoerder van de marechaussee. Mensen zijn natuurlijk toch bezig met, uh, met hun vakantie. Ze merken niet altijd meteen op uh, of het allemaal wel klopt. Komen er iets later achter, uh, gaan zich te raden... waar ze dan mogelijk die spullen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 Dan nog het weer. Eerst bewolkt, maar vanmiddag flink wat zon. Het wordt 21 tot 25 graden. In het weekend zonnig, droog en warm. Het wordt 20 tot 27 graden. En op de stranden is wat verkoeling door wind van zee. Betekent dat de files richting het strand staan... of zijn er andere files, René Pazet? Andere files, Bert. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... is een vrachtwagen stilgevallen bij Knoopend het Gorkum. En dat levert een flinke file op, hoor. 10 kilometer vanaf Sliedrecht-Westal. De rechte rijstrook is dicht richting Gorkum. Voor de rest uh, niet zo heel veel drukte. Bij Limburg, wat uh, viel op de A2 vanuit Eindhoven. Bij Maastricht 2 kilometer. Ten noorden van Amsterdam op de A8. Vanuit Zaandam bij Oostzaan 2 kilometer. En dan weer terug naar Rotterdam, wat op de A9... 29 zat ook file door een ongeluk. Van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam, bij het Vaanplein, 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Over 1 minuut en 15 seconden. Dan kan die volumeklop heel eventjes heel erg hard. De hoe komt dan. De wie? Ja, de hoe. Een Audi is uitgerust met slimme on-demand technologieën. Wij schakelen systemen uit wanneer u deze niet nodig heeft. Dat is nou efficiënt omgaan met energie.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 De, dit is ongeveer het moment dat die gitaar kapot werd geslagen. De Hoe, 1965, met My Generation. En ze spelen nog steeds de oudjes. Vanavond in Amsterdam, waarom gaan ze zo lang door? Daar hebben we zo een reportage over. Het is een energieakkoord, hoort zo de details. Maar eerst Egypte. Het was geen staatsgreep, maar het was de wil van het volk, dat zei de Egyptische minister van Buitenlandse zaken, zaken tegen zijn Amerikaanse collega John Kerry. De Amerikaanse regering is bezorgd over het afzetten van de democratisch gekozen president Morsi door het leger. En dringt aan op snelle en eerlijke verkiezingen. Praten we verder over met Sander van Horen in Cairo. Sander, um, komen die verkiezingen uh, snel of gaan ze nu eerst een grondwet schrijven? Nou, als ze slim zijn, doen ze dat. Want ik denk dat dat uiteindelijk wel een van de problemen was van Egypte de afgelopen jaren. Dat je uh, democratie ging spelen zonder dat de spelregels van tevoren in de grondwet waren vastgelegd. Maar duidelijk is het niet... Als je eerst die grondwet schrijft, dan komen er pas veel later verkiezingen. Doe je de verkiezingen eerst, ja, dan kan het vrij snel zijn. Maar in het plan van het leger is daar niet een datum voor genoemd. Ja, en dan circuleren er vervolgens ook allerlei namen... van mensen die posities moeten gaan innemen. Ik lees daarbij ja. ook heel vaak de naam weer van El Baradij. Ja, de oud-topdiplomaat van het Internationale energieagentschap die ja, vooral in het buitenland heel populair is... Nobelprijs voor de Vrede gewonnen heeft... maar die in Egypte ja, eigenlijk een niet geziene figuur was. heeft te lang in het buitenland gewoond. Is de laatste tijd wel wat veranderd... doordat hij de voorzitter was van de koepel van de oppositieverenigingen... en uh, doordat hij zich heel principieel heeft opgesteld... tegen allerlei uh, leiders, tegen Morsi, maar daarvoor ook al tegen Mubarak. Maar ja, dat, dat is een naam die heel veel circuleert. En het is iemand... Want ja, voor het buitenland het is het toch niet onbelangrijk. Want dat buitenland dat zal met leningen over de brug moeten komen. Toeristen moeten weer komen. Euh, investeringen moeten er komen. Dus een naam waar het buitenland in vertrouwen in heeft. Ja, het is toch ook niet helemaal onbelangrijk. Ja, en vandaag is het vrijdag natuurlijk. belangrijke dag, de heilige dag voor de moslims. Gaan de moslimbroeders ja. uh, vandaag de nieren testen van, uh, van het leger?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 om uh, wat zij dan noemen de dag van de verwerping uh, te markeren. Het verwerpen van uh, de staatsgreep van het leger, zoals zij dat zien. Ik was gisteren uh, bij de moslimbroeder demonstratie... en ja, die, die zeggen, uh, dit, dit, dit was een democratisch gekozen president. Uh, wij hoeven ook nu met niemand te praten... want er is nog altijd maar één president, dat is Mohammed Morsi. Nou ja, dat gaan vandaag dus heel veel mensen op straat uh, betogen. En zijn er centrale plekken waar ze naartoe gaan of gaan ze overal? Um, het idee is overal bij moskeeën op pleinen. En uh, in Cairo, in een buitenwijk, in Nasser City heet die. Daar is een plein uh, waar uh, eigenlijk 24 uur per dag gedemonstreerd wordt... door de moslimbroeders. Verwacht wordt dat daar heel veel mensen zijn. Maar ook bijvoorbeeld meer centraal in Cairo bij de universiteit. Uh, daar wordt gedemonstreerd. En daar is het eerder deze week al tot ongeregeldheden gekomen... tussen demonstranten van de moslimbroederschap en het leger. En dat wordt denk ik vandaag toch wel het spannende om te kijken... in hoeverre het leger en de moslimbroederschap, die beide hebben gezegd dat ze vreedzaam zijn, dat er gedemonstreerd mag worden, in hoeverre die uh, evengoed toch met elkaar in conflict raken. Goed, het verslag zullen we horen van jou op radio en televisie. Dankjewel Sander. Sander van Horen was dat. Het is uh, bijna tien minuten over acht. Uh, we gaan praten over het energieakkoord, althans het akkoord. 26 wetenschappers riepen vorige week nog op... tot een succesvol en duurzaam energieakkoord. NOS heeft nu een conceptplan in handen... waarin staat dat oude kolencentrales dicht moeten... en er grote windparken komen op de zee. Jan Rotmans is hoogleraar duurzame transities... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... en een van de ondertekenaars van die brief van vorige week. En nu dus aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat concept, voldoet dat een beetje aan uw verwachtingen? Nee, helaas niet. Nee? Uh, dat wisten wij ook wel hoor. We hadden het uh, conceptakkoord al een paar weken in bezit. U had het al. U wist al waar u het over had. U, u, u, u schreef de brief eigenlijk op basis van het conceptakkoord. Uiteraard. Ja. Ah. Um, nee, maar het is teleurstellend. Want um, kijk, wij lopen in Nederland achteraan als het gaat over uh, duurzame energie. Dus we moeten die achterstand snel inhalen. Maar ja, er staan ook een aantal dingen in waarvan ik denk dat u het er dan toch wel mee eens moet zijn. Oude kolencentrales uh, moeten dicht en windparken op, op zee. Ja, er staan ook goede dingen in, uiteraard. Uh, die oude kolencentrales uit de jaren tachtig, ja, die uh, moesten toch al dichten, in feite. Want uh, ja, zo werkt de markt. Die zijn gewoon niet uh, efficiënt genoeg, ook niet rendabel genoeg. Dus dat zat er toch al aan te komen. En uh, wind op zee, ja, dat onderbenutten wij in tegenstelling tot andere landen... zoals Duitsland, Denemarken en Engeland. Dus dat werd ook wel hoog tijd, maar dat zijn op zich goede dingen. Ja, maar, maar, maar u wilt vooral de, de nadruk even leggen op de dingen die er niet in staan... of die er verkeerd in staan? Nou, je moet goed door het akkoord heen kijken. Want ik ben een beetje verbaasd, ook wat ik nu in de krant uh, lees... Uh, ook gisteren op het NOS-journaal. Iedereen heeft het over het isoleren van woningen en zonnepanelen. Dat is allemaal prima, maar het zijn eigenlijk twee grote dingen waar het om gaat.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 Twee is de voorkant, dus we moeten snel meer schone energie gaan opwekken. En uh, ja, de, de, de beste manier om dat te doen is natuurlijk veel investeren in uh, windenergie. Uh, maar ook, uh, kijk wat er, nu, wat er nu gebeurt is eigenlijk dat we het vooral gaan doen... via het bijstoken van biomassa, ja. via, via de drie kolencentrales die nog moeten worden geopend. En dan staat er heel trots in het akkoord, er komen geen nieuwe kolencentrales meer bij...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 Als ik het mag samenvatten, u vindt dat er nog wel wat verbeterd aan kan worden en ik geloof dat ik dan een understatement gebruik voor uw uh, mening. Maar nou zijn er nog een aantal dagen waarin er uh, gesproken kan, uh, kan worden. Ik begrijp dat er nog vijf dagen voor uh, uitgetrokken uh, zijn. Denkt u dat ze, want we spraken straks ook iemand van de Woonbond, dat er nog een, laat maar zeggen, wat dingen uh, veranderen? Nou, het kan nog erger worden. Uh, dat, dat verwacht ik eigenlijk ook. Hè. Dus als ik dit akkoord een cijfer moet geven, dan zou ik het een 5 geven. In plaats van een 8 of een 9. Maar het kan nog een 3 of een 4 worden, omdat de minister gisteren heeft aangegeven. Uh, niet alle kosten zijn gedekt. Wij willen eigenlijk niet investeren als kabinet. En dat betekent bijvoorbeeld dat de plannen voor wind op zee uh, nog kunnen worden teruggedraaid. En nou ja, dat betekent eigenlijk helemaal een ramp. Uh, maar het kan ook een 6 worden of een 7. Nee, dat kan niet meer. Nee? Uh, nee, want het, het kan niet beter worden dan nu, omdat er... Uh, uh, kijk, er is al weerstand, bijvoorbeeld vanuit VNO-NCW en vanuit de ministeries. Want het moet eigenlijk kostenneutraal gebeuren. En dit plan kost natuurlijk geld, dat is logisch. Alleen, er zou nog veel meer geïnvesteerd moeten worden. Ik lees bijvoorbeeld in de kranten dat men enthousiast is over 15.000 banen per jaar. Nou, wij hebben berekend dat je makkelijk 100.000 banen per jaar kunt creëren... Dus dit is eigenlijk een gemiste kans om de economie weer uit het slop uh, te halen. Maar goed, de kans is nog niet helemaal gemist, want er wordt nog vijf dagen over gesproken. En het is nog een voorlopige versie, een conceptplan. Ik dank u wel in ieder geval, meneer Rotmans, uh, voor uw toelichting. Graag gedaan. Ondanks alle dopingbekentenissen is het rond de tour een feest. Straks een reportage. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eerst de drones, want die drones die maken veel meer burgerslachtoffers dan gedacht... blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Pentagon, het ministerie van Defensie in Amerika. Het is een pijnlijke boodschap voor de Amerikaanse president Obama... die altijd het tegenovergestelde beweerde over die onbemande gevechtsvliegtuigen. De reportage is van onze correspondent Wessel de Jong. De attack was launched in a village in the northern district of Waziristan. Two missiles hit a home. Seven people were killed and another four were injured. Het zoveelste nieuws over een aanval met drones waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen. In dit geval in Pakistan. President Obama zegt dat dit nu eenmaal onvermijdelijk is. Er gaan veel meer burgers dood door terroristen dan door drones. Daar zal de president wel gelijk in hebben, al is het moeilijk te controleren. Maar zijn bewering dat drones preciezer zijn en daarom minder burgerslachtoffers maken... die is veel omstredener. Onbemande vliegtuigjes veroorzaken dus minder collateral damage... en maken daarom minder onnodige slachtoffers dan gewone gevechtsvliegtuigen, Zo stelt Obama. Een dronepiloot op de Holloman-basis in New Mexico vertelt hetzelfde verhaal. We zijn veel preciezer en daardoor kunnen we onze missie volbrengen met minder onnodige schade. Het verhaal van de betere en dus humanere drone blijkt een mythe. Althans, volgens het onderzoek van Sarah Halowinski. In Afghanistan, Uit onderzoek is gebleken dat drones in Afghanistan tien keer meer burgerslachtoffers maken dan reguliere gevechtsvliegtuigen, zo beweert Halowinski. Die werkt voor Civilians in Conflict. Dat is een non-gouvernementele organisatie. Haar conclusie wordt gedeeld door onderzoekers die werken voor het Pentagon. Een van de oorzaken van het grote aantal burgerslachtoffers is de opleiding van de dronepiloten. Omdat de vraag zo groot is, is die veel te kort. De training is snel. En van wat we begrijpen, is de civiele the de of lessen die de fighter jets learned in Afghanistan are not being niet gegeven aan de dronepiloten. Gewone piloten zijn er speciaal op getraind om burgerslachtoffers te voorkomen. Droonepiloten krijgen die training niet. ...weet Hallowinski. Je moet zeker weten wat je doet als je wapens gebruikt. Maar het is ook intuïtie. De vaststelling dat je een slecht persoon voor je hebt. Deze dronepiloot spreekt zichzelf een beetje tegen. Dat is niet zo vreemd, want absolute zekerheid bestaat er niet... ...als je van kilometers hoogte opereert. Daarom wordt er ook veel touw getrokken over de cijfers. Er is wide gap tussen de US-assessments van zulke casualties... en non-governmentale reports. De Pentagon en non-governmentele organisaties... verschillen sterk van mening over de aantallen burgerslachtoffers. Het is omdat niemand het weet. Het is omdat president Obama niet weet. Human-rechten-groepen niet weten. Halowinski zegt dat niemand de exacte aantallen kent. Maar het zijn er wel meer dan gedacht, weet ze. Ik denk dat de Obama-administratie een verhaal maakt in portraying drones as inherently safe. En daarom zou de president moeten stoppen met het beweren... dat drones veiliger zijn dan vliegtuigen, zo vindt de onderzoekster verkeersinformatie. René Passet is bij de ANWB. René, defecte vrachtwagens? Ja, twee stuks en die zorgen op de A15 en de A35 voor uh, behoorlijk wat overlast. Vooral op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Knaput Gorkum staat inmiddels 11 kilometer file. Het staat ook echt stil. De rijstrook uh, bij Gorkum is dicht. Het is verstandig om die A15 voorlopig maar even te mijden. De A35, daar is ook een vrachtwagen gestrand van Almelo naar Enschede. Hij staat bij Industrieterrein Twentekanaal en daar staat nu 3 kilometer en je rijst ook eens dicht. De Tour de France blijft immens populair. Ondanks alle onthullingen over doping. Voor het publiek is en blijft het feest. Geen protesten zoals bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog. toen de verhalen over doping ook bekend werden. Nee, echt een feestje. Jeroen het is op pad. 100% France. 100% Frankrijk. Dat is het motto van deze jubileumronde. Uitsluitend door Frankrijk. Dat was het idee. 0% doping. Dat is het streven na een barre winter vol onthullingen en bekentenissen. Onder het publiek is de stemming gewoon feestelijk. Veel minder narrig als uh, na de dopage van 1998. toen er heel veel borden tegen het gebruik van EPO werden omhoog gehouden door de mensen. bocht in de weg vol met campers en vlaggen en een doek met daarop uh, kamark om te vieren dat de Tour gisteren door die streek kwam. C'est la fête pour vous, aussi pour le Camarca. Mais bien sûr, c'est un événement, chaque 6 ans, à peu près, 6-7 ans, le Tour de France passe dans, dans la région. Et on en est fier et on en profite, on est là, on, est là, on fait l'apéritif, on, on mange et puis on voit la caravane et les coureurs et je crois que c'est une grande fête, une belle journée. Ze zijn trots op dat die Tour zo om de zes jaar weer in deze regio langskomt en ze drinken erop en ze hebben stokbrood, het is een groot feest. Oh, pastis olive. <laughs> oui. Ze maken er liever een grap over. Oh, Pastisse, olive. Gewoon lekkernijen voor langs de weg met de beginletters E, P en O. De Tour de France zelf lijkt de beste antidosis tegen al die narigheid over de doping. GELUIDEN. Dit stel staat lekker in de schaduw bij de sigalen. Nou, wij volgen een stukje tour. En daarna gaan we op vakantie. echt op vakantie. Maar de tour was toch helemaal niet meer populair in Nederland... na al die onthullingen en bekentenissen in de winter en de lente? Nou, bij mij wel, hoor. Ja? Met of zonder doping, dat maakt helemaal niks uit. Jullie hebben ook een Belgische buren, zie ik... Waar komen jullie vandaan? Wij zijn van Belgisch Limburg. Ja, de, de verhaal rond de doping laten volledig aan ons voorbij gaan. En we genieten gewoon van de sfeer eigenlijk. Die Tour die zorgt daar zelf wel voor dat het uh, vergeten wordt. Dat denk ik wel. Uh, met al de sfeer en, en alles wat er rond te doen is. Uh, denk ik wel dat uh, de doping snel op de achtergrond raakt. En, uh, en dat we gewoon naar de prestaties van de wielrenners kunnen kijken. Blijft magisch de Tour. Inderdaad. De reportage was van Jeroen Wilaert in De Tour. Vanmiddag ook weer te beluisteren natuurlijk in Radio Tour de Frans. Nou, we hebben een oproep gedaan uh, aan u al eerder uh, vanochtend. Heeft u nou ook uh, last uh, of hinder van regels van de gemeente? Of bent u het er bijvoorbeeld heel erg mee eens? Laat het ons dan uh, weten, want onze Maino Remmers is in Heemskerk. Daar gaat het over kleuren. Maino, ik heb er eentje binnengekregen van Tom van der Meer uit De Lier. En dan ja. gaat het over de wijk Molensloot-West. Die zei, uh, ja. in de nieuwbouwwijk kregen we allemaal een boom in de voor. Maar of je hem nou leuk vond of niet, die mocht niet weg. Anders kreeg je hoge boetes. Nou, dat hebben ja, ze dan niet. Ah. Nee, de, de hoogte van de boetes is nog niet vastgesteld. Maar wel is het zo dat in deze nieuwbouwwijk, de waterakkers... het gaat om de kleuren water, vuur en wind. Oftewel blauw, donkerrood en een beetje beige zandkleur. Maar er zijn ook bewoners, die hebben het antraciet geschilderd of wit... En dat is niet de bedoeling, zegt de gemeente. Die dreigt nu met dwangsommen. Wij, voelen voel me echt een beetje de rijdende rechter... hebben Lilian Kraai de deskundige, erbij gehaald. U bent stylist, u bent net door de wijk gegaan. Ja, ik ben uh, net door de wijk gereden. En wat me heel erg opvalt in deze wijk... is dat het een enorme eenheid is. En dat ziet er echt heel erg mooi uit. Het is echt een, uh, een architectonische ja. wijk. Waarom nou heeft Monique hier op nummertje 27 het donkerblauw gemaakt? Ja, het, het kan. Uh, het is een, een mooie kleur bij de, uh, de lichtblauwe kleur. Het is wel water... Het is Maar het water, is niet de kleur van de en, gemeente. Het is de zee, maar het is niet de kleur van de gemeente. Maar wat ik wel heel goed vind, is dat ze zeg maar, de, de grote platen op het huis... hebben ze uh, lichtblauw gelaten, waardoor het straatbeeld echt niet verandert. Het is maar een stukje in... verderop hebben ze het anthracite geschilderd. Ja, ik kan het niet zien. Rots. Ik kan het maar de maar de dat vind... zit niet bij water, wind en vuur. Nee, klopt niet. Maar ja, stenen, <laughs> rots. Maar, wat, maar dat, dat wijkt dan wel af. Ik bedoel, waar leg je de ja. grens? Als iemand dan zegt, Ja, maar ik doe het groen, bos... Ik zou inderdaad wel de grens in deze wijk leggen bij... Uh, zeker aan deze kant de blauwe kleuren. Daar kan je best mee spelen. Dat is echt, echt wel mooi als je, als je een beetje ton, -ton kleur gebruikt. Dus uh, speelt met uh, lichtblauw, ja. ijsblauw in dit geval. Met wat donkere blauw tot heel donkerblauw. Maar je We, snapt de gemeente ook wel weer? Ik snap de gemeente, maar ik, ik, ik denk dat ze daar best een beetje flexibeler in kunnen zijn. In die zin uh, dat je de, de grote straatbeeld, grote lijnen... Mooi lichtblauw kan houden. En dat is heel duidelijk aangegeven in deze straat. Ja. Maar dat de nuances best nou, een tikkeltje kunnen afwijken. Het, het is niet zo dat, dat het daar dat het het gaat wordt. detoneren. Ik denk wel, als mensen echt uh, oranje of knalgeel gaan, nou, gaan. gaan schilden, dan wordt het een, uh, nou ja, een soortje, zeg maar. En dan komt ook een beetje een, ja, een armoedige. Ja, uh, ...kijkt erop, zeg maar. Ja, ik denk als iedereen nee, dan, dan loopt het uit de hand. Dan loopt het uit de hand. Uit de hand en ja, daar, nee, maar we gaan straks de wethouder dus bijhalen... ...want die is inmiddels ook gearriveerd. De reinde de rechter zelf. Uh, Myno Remmers, die gaat dus straks ook met de wethouder praten. Bruce Springsteen, Neil Young, Rod Stewart, Barbara Streisand. Wat hebben ze allemaal gemeen? Nou, het zijn enkele popsterren op leeftijd... ...die de afgelopen maanden optraden in Nederland. En vanavond, vanavond komen ze ook, hoor. de oude rockers van The Who... Pot, muziekjournalist van de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Veel oude artiesten die de afgelopen maanden in Nederland op hoge leeftijd blijven toeren. Soms denk je wel eens, komen ze met Rollator en al het podium op. Maar hoe, hoe kan dat? Is daar zo'n belangstelling voor? De belangstelling is er is enorm voor, over het algemeen. Niet, niet voor elke... Niet voor elke popartiest op leeftijd is dat gegarandeerd. Maar voor die grote namen van vroeger blijkt dat het publiek dat ze vroeger hadden er nog, nog gewoon op afkomt. Ja. ja, ondanks of ze goed zingen of dat ze slecht zingen, dat maakt allemaal niet uit. Nou, dat, nee. nee, nee. Dat, als dat heel erg slecht is en het zit er absoluut niet meer in, dan zal de dan zal de magie er wel vanaf gaan. En zal een volgende tournee het misschien minder goed doen. Maar de, de, het rijtje mensen. Wat je net noemde, dat, ja. zijn ook, dat zijn ook mensen die nog uh, ja, een hele goede show brengen. Ja. En, zijn, en, uh, en zijn het dan uh, mensen ook op leeftijd, uh, sorry luisteraars, van uh, 50 en, uh, en plus? Uh, of zijn het ook nog jonge uh, mensen? Ze nemen hun kinderen mee vaak. Hè. In feite is dat voor mij vanavond ook het geval. Ik ga met mijn vader naar de hoe uh, die, uh, die vroeger fan was. Ik ben zelf van, uh, van, van uh, na... Uh, It is not your generation. Eh? It's not my generation. Maar goed, uh, ik ben er wel mee opgegroeid. En op die manier zit het diep in mijn systeem. En het is het een band die me dierbaar is. En ik heb ze de afgelopen jaren vaak gezien. En ze, ze kunnen nog... Uh, een bijzonder goed optreden neerzetten. Ja, um, de, hoe doet het dus, want dat lees ik ook in andere recensies, best wel redelijk. Maar ja, er zijn natuurlijk ook bands waar een beetje de sleet op komt. De Rolling Stones wordt wat minder. Ja, Bel ja daar kun je merken dat het, uh, nou, dat het niet meer helemaal trekkers hebben. Die zelfkennis ook wel. Dus hele grote stadiontoernees die fysiek heel erg zwaar zijn. Dat doen ze ook niet meer. Ze houden het nu bij uh, uh, ja, lo losstaande evenementen: één festival optreden. Of een optreden in een iets kleinere zaal of uh, zoiets. Dus die beginnen zelf ook wel te voelen dat, dat, uh, dat de rek daar een beetje uitgaat. Ja. Uh, en uh, ja, of die band uh, uh, nog zo goed is als vroeger. Voor heel veel mensen die erop afkomen doet dat er ook niet toe. Die willen het gewoon nog een keer meemaken. Gewoon nog even een experience uh, hebben. Ja, Back ja, to the 60s. Dat, uh, ja, precies. En dat, uh, dat, dat, dat werkt heel goed blijkbaar. voor veel mensen is dat, uh, is dat iets wat er erg goed aanvoelt. Zijn er ook artiesten die beter worden? Dat vind ik wel, ja. Dus, ja ik, ik denk dat er uh, uh, sowieso, als je van, van grote artiesten van vroeger... Uh, concerten uit de jaren zeventig hoort... Nou, dan vind ik toch regelmatig dat ze dat eigenlijk nu beter spelen. Uh, en uh, iemand als Bruce Springsteen is een heel goed voorbeeld... die uh, uh, volgens heel veel fans uh, en, uh, uh, ja, eigenlijk nu zijn beste optredens neerzet... misschien nu ook wel betere platen maakt dan vroeger... of in elk geval uh, ja, volledig in het brandpunt staat... Ja. Dat is iemand die er ook in het heden uh, nog uh, uh, zeer toe doet, zeg maar. Ja. Ja, ik zit te denken, van, zouden wij over, uh, althans onze kinderen dan, uh, over dertig uh, jaar ook naar uh, het optreden gaan van uh, de sterren, de rocksterren die nu zo populair zijn? Nou, dat zal zeker het geval zijn. Kijk, uh, uh, we hebben het er vaak over van wat zijn er veel oude rocksterren op tournee en uh, wat is dat voor iets vreemds. Uh, maar eigenlijk is er volgens mij niks vreemds aan de hand. Uh, ik denk dat je de, de popartiesten altijd kunt opdelen in drie categorieën eigenlijk. Een categorie die het uh, een aantal jaren doet en het dan mee stopt. Categorie 2 stopt ermee, maar gaat later nog eens op reunie. En categorie 3 uh, is de categorie die er nooit mee stopt. Die gaan altijd door. Nou, zo is het vanaf het begin geweest in de popmuziek, denk ik. Alleen de complicatie is dat de popmuziek zoals we die kennen pas een jaar of vijftig, zestig bestaat. En vandaar dat dus, dit fenomeen eigenlijk ook een soort ja, van nieuw is, okay. maar ook weer niet zo bijzonder. In het begin hadden we geen oude popartiesten <laughs> en daarna hebben we ze langzaam per decennium ouder zien worden. Maar over het algemeen stoppen muzikanten niet met het spelen van het werk dat ze gemaakt hebben. Nee, en vanavond dus zijn ze te horen. De mannen van The Who, Menopot. dankjewel.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 Het is Radio 1.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 En een Amerikaan van 29 heeft zijn eigen wereldrecord hotdog eten aangescherpt. Joey Chestnut at gisteren op Coney Island 69 broodjes hotdog in 10 minuten. De nummer 2 at maar 51 broodjes. Het was de zevende keer dat Chestnut de competitie op zijn naam schreef. <lacht> het is ongelooflijk. Dat zijn de ja. hoofdpunten. Ja. Ja. En bij CNN zonden ze dit uit in de categorie Sport. In de categorie ja. Sport. Goed, het is Amerika. Het is een mooi verhaal. Dankjewel, Jan, Jan van der Putten. Tijd voor een evenement. Het een weerbericht van Weerplaza.nl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 Stond er met koele letters. Eerst weer, dan verkeer. Uh, René, op uh, de A15 had je net een advies. Namelijk, meid de A15. Is dat nog steeds zo? Ja, dan kan je nog maar eventjes wegblijven. Hoewel die file nu wel wat. Uh, daar komt wel wat beweging in. Nu de vrachtwagen met pech verdwenen is. Maar van Rotterdam naar Gorkum staat tussen sliedrecht West en het Gorkum 8 kilometer. Dus daar word je er toch niet heel vrolijk van. Op de A35, Almelo-Enschede. Een dergelijk scenario. Ook een vrachtwagen met pech. Ook die is inmiddels uh, verdwenen. Maar vanaf knooppunt Azelo tot aan Delden over 6 kilometer kilometer file rijden. En voor de rest is er niet zo heel veel aan de hand. Een korte file op de A2 bij Maastricht naar Limburg, naar, naar België toe, twee kilometer. De A8, Zaandam, Amsterdam bij Oostzaan, twee kilometer. En de A9, ook maar Amstelveen, bij knooppunt Bad 3. De NOS, het Radio 1-journaal Wimbledon dan. De, de mannen gaan vandaag strijden om de finale plaatsen. Anders geformuleerd, het zijn de halve finales vandaag. Mark Brasser volgt het vandaag. Mark, ja, en heel Groot-Brittannië ligt aan de voeten van Andy Murray. Ja, dat klopt. Andy Murray, hij moet het uh, dit jaar gaan doen voor de Britten. Hè. Eindelijk weer eens na 1936. Fred Perry heeft een lastige tegenstander, uh, Jerzy Janowicz, de Pool, 22 jarige jongen, een super groot talent. Hij heeft de overstap van de junioren naar uh, de professionals heel snel gemaakt. Hij heeft optimaal geprofiteerd ja, van de uitschakelingen van Nadal, van Federer, die allemaal onder in het schema zaten bij hem en bij Andy Murray in het schema zaten. Ja, en het is een gevaarlijke klant. De enige vraag is alleen of hij bestand is tegen de druk. Hè, van alle Drie de, de, of van alle vier de halve finalisten ja, is hij de jongen met de minste ervaring. Heeft uh, nog geen Grand Slam halve finale gespeeld. Laat staan een finale. De druk komt erop. Er komt natuurlijk heel veel publiciteit uh, in één keer op die jongen. Ja, en de vraag is uh, hoe hij daarmee uh, om kan gaan. Of hij die druk aan kan en of hij ja, daaronder die druk uh, kan presteren. Dat is de grote vraag. Ja. En was hij nou ook die jongen die ongeveer een jaar geleden in Scheveningen uh, acteerde? Dat klopt. Een jaar geleden won hij het Challenger-toernooi van Scheveningen. Ja, dat geeft nog maar eens aan hoe snel het gaat. 22 jaar... Uh, vorig jaar challengers, nou, daar voorspeelden hij uh, de junioren zeg maar, toen, hij, toen hij 18 was. Nou, het duurt dan een paar jaar, vier, vijf jaar... Zo, voordat uh, de spelers die uit de jeugd komen zeg maar, de overstap kunnen maken naar de professionals. Wat resultaten gaan halen. Maar deze jongen binnen vier jaar in de halve finale van een Grand Slam toernooi... Ja, dat geeft aan hoe goed hij is en hoe ontzettend snel het met hem gaat. Nou, daarna, of eigenlijk daarvoor, hè, uh, zien we die andere halve finale. Djokovic tegen Del Potro. Is Del Potro Helemaal uh, fit, want het leek alsof hij een beetje last had van zijn knie. Nou ja, dat, dat, dat zullen we af moeten wachten. Hij speelde tegen Ferrer inderdaad in de vorige ronde. In, in de kwartfinales speelde hij ontzettend goed. En daardoor uh, ja, kon hij een beetje verbloemen inderdaad dat hij last had van zijn knie. Uh, daar, daar had hij wel last van. Maar omdat hij zo goed speelde, maakte dat niet zo heel veel uit. Ja, tegen Djokovic wordt het toch een heel ander verhaal. Uh, Djokovic in absolute topvorm. Uh, geweldig zoals, uh, zoals de Serviër speelt. Heel, heel gefocust, heel goed, heel sterk op de momenten dat het moet. Dat wordt een hele harde dobber voor Juan Martín del Potro. Die zal weer zijn beste tennis moeten spelen. En dat is dan, denk ik, tegen Djokovic nog niet eens genoeg. Ik denk dat dat fysieke, dat dat hem in deze halve finale inderdaad, uh, inderdaad gaat opbreken. Dat hij gewoon niet mee kan met Djokovic, dat zoveel ballen terug gaan komen. En, en ja, dat het een heel erg moeilijk verhaal gaat worden voor Argentijn. Ja, dus wordt de finale, Mark? Dus wat de finale Djokovic tegen Andy Murray. De, ja. de, de gedroomde finale zoals uh, de Britten hem graag zien. Zoals uh, nou ja, we hem eigenlijk verwachten. Hè. Dan is het een, een heel raar toernooi geweest met veel uitschakelingen. Maar ja, als alle stofwolken dan zijn opgetrokken... dan zou het zomaar kunnen, zo kunnen zijn dat we op zondag... gewoon de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst, de nummers 1 en 2 van de wereld... ook tegenover elkaar in de finale hebben. En dan is het dan toch weer gewoon business as usual. Ja, en dan toch ook wel weer een droomfinale. In ieder geval voor ja, de Britten. Zeker. Ja, zeker. <laughs> Mark, ik spreek je morgen Oké. Okay moslimbroeders in Egypte die komen steeds meer onder vuur te liggen en alle kopstukken zijn inmiddels opgepakt, waaronder dus de oud-president Morsi, maar dat zorgt ook in de Aramische wereld voor onrust. Daar praten we over met Kawa Hassan, Midden-Oosten-deskundige van de ontwikkelingsorganisatie HIFOS. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de reacties eigenlijk in de regio? De reacties zijn eigenlijk heel verschillend, maar in het algemeen zijn de reacties eigenlijk positief. Dat zou misschien heel veel mensen verbazen. Zelfs Qatar heeft Gezegd dat zij het besluit van het Egyptische volk uh, accepteerden en respecteren. Het besluit van het Egyptische volk, van het Egyptische leger? Nou goed, dat, uh, dat is het de officiële standpunt van Qatar: is dat het uh, het besluit van het Egyptische volk accepteert. Maar goed. Uh, um, saudi arabië is heel blij, Emiraten is blij. Uh, zelfs uh, uh, Assad zegt uh, dat het een uh, hele goede actie was. Want zegt hij nou, kijk eens aan, uh, uh, dit, is wat, uh, dit is wat jullie krijgen... als moslimbroeders aan de macht komen. Wel zijn er wel... Uh, uh, sterke uh, yeah. uh, uh, uh, zeg maar, uh, afwijzingen geweest vanuit Tunesië, vanuit Turkije. De Turkije heeft officieel gezegd van dit is een militaire coup en uh, uh, dit mag niet. Uh, Tunesië, uh, de uh, leider van de Mossenbroeders, Ganoushi, heeft ook dat afgekeurd. Ook de president die eigenlijk circulairede, die zei van nou, uh, dit mag niet... En zelfs Iran heeft een heel voorzichtig gezegd van nou, dit accepteren. we. Ja, wat raar trouwens vanuit Syrië zo'n uh, zo reactie. Want notabene de Egyptische oud-president, moet je nu zeggen, Mossi... wilde toch zelfs troepen sturen naar Syrië? Ja, dat klopt, maar het was meer een show eigenlijk. Uh, het was meer een show in de, uh, in de aanloop naar de grote demonstraties... Uh, heeft hij gezegd van uh, inderdaad, troepen sturen naar, naar, naar Syrië... maar dat, dat was gewoon een, een, een, een pure propaganda. En, en, en niemand geloofde dat, zelfs uh, zijn eigen... Ah, nou, Zelf, eh, zelfs Assad dus blijkbaar niet. Maar de, de, de situatie in Egypte, ik weet van de vorige keer... dat er heel veel ah, ja, angst toch ook wel was... ook onder uh, leiders in andere landen in het Midden-Oosten... dat het misschien zou overslaan naar de andere landen. Hebben ze nu ook weer zoiets van, uh, oh jee, pas op... Kijk, dit risico bestaat er wel. En het is een reële risico. Maar ik denk uh, uh, op de korte termijn uh, dat zal niet gebeuren. Het hangt af van hoe de, uh, uh, de leiders van Egypte gaan... Uh, uh, ja, uh, moslimbroeders, uh, uh, zeg maar met onmoslimbroeders gaan uh, om eigenlijk. Ja. En uh, de, de kans is groot dat Mohammed al Baradei uh, de leider van oppositie wordt de tijdelijk premier. Hij heeft gezegd van... We zijn, wij willen graag met iedereen samenwerken, inclusief de moslimbroeders... Dus en... Um ja, dat, de tijd zal uitwijzen, maar het ziet er naar uit dat... Eh, uh, kijk, wat, wat er gebeurt in, in Egypte is het deze uh, ontwikkeling... is eigenlijk het resultaat van een brede uh, politieke en sociale beweging. Een grote meerderheid van de Egyptische bevolking heeft het gesteund. 30 miljoen mensen zijn de staat opgegaan... en hebben de uh, ja, vertrek van Van Mursi uh, uh, gevraagd. En dit, dus, dit is het, zeg maar het, het verschil met een, met een, een, een normaal, tussen aanhalingstekens... militaire koers. Ja. Zoals in nee, 2050 maar goed, gebeurde ja, maar dat, dat, dat is een beetje de verklaring voor Egypte. Maar ja. uh, ik kan me dus voorstellen dat ze doodzenuwachtig worden... Uh, in het buitenland, het omringende buitenland daarvan. Dat, dat klopt, dat hangt af van, van, van ja, welk buitenland. Ik denk dat uh, uh, uh, moslimbroeders in Tunesië zijn heel erg bang. Uh, die zitten in de, in de regering met uh, twee circulaire partijen. Uh, moslimbroeders um, in de Syrische oppositie zijn ook uh, uh, bezorgd. En dat geldt ook voor de moslimbroeders uh, in Libië. Uh, maar in andere landen uh, uh, eigenlijk uh, mensen zijn... en ook de, de politieke groeperingen zeggen van... nou, uh, moslimbroeders uh, hebben een zoosje van gemaakt... En, en Egyptenaren waren hun spuug zat. En uh, vandaar dat deze revolutie 2.0 is gebeurd. Ja, maar er kan ook natuurlijk nog iets anders gebeuren. De moslimbroeders kunnen natuurlijk ook in een dusdanige positie komen... Uh, dat ze bij wijze van spreken een soort van burgeroorlog... of een heilige oorlog beginnen. Dat of overdrijf is... ik? Nou, u overdrijft niet, maar ik denk dat uh, die kans is er wel... Maar, uh, ik denk dat uh, uh, niet moslimbroeders als zodanig... maar wel uh, hele radicale extremistische groepering in Egypte... Uh, islamitische groepering die ook in het verleden terroristische aanslagen hebben gepleegd... die zijn wel uh, heel gevaarlijk. En uh, vanochtend zijn, uh, die hebben ook wat aanslagen gepleegd in de Sinai-woestijn. Uh, die zijn wel gevaarlijk, maar ik denk moslimbroeders wel uh, pragmatisch genoeg is... om, om niet tot uh, geweld uh, te gaan en om, om niet geweld te gebruiken, denk ik. We zullen vandaag ook scherp in de gaten houden van of dat het geval zal zijn. Meneer Hassan, ik dank u in ieder geval voor uw toelichting. Dank u wel. Goedemorgen. Straks ga ik spreken over een historische toespraak. Een heerlijk historische toespraak van Mario Draghi. De voorzitter van de Europese Centrale Bank. Nu over een paar minuten, maar eerst dit. De Tour. Want vandaag staat in de Tour de France de zevende etappe op het programma. In Frankrijk is Gio Lippans. Gio, uh, goedemorgen. Bert, goedemorgen. Hoe ziet het parcours er vandaag uit? Uh, anders, dan anders, anders dan de afgelopen dagen, want uh, er zitten flink wat uh, klimmetjes in. Alleen uh, de klimmetjes zouden de sprinters wel eens niet kunnen verontrusten. En het zou zomaar kunnen dat we in uh, Albi een massasprint krijgen. Albi, trouwens, de, enige, de plaats waar uh, als enige Nederlander Gerrit Keterman ooit een toerik had begon. Uh, dat was in 1975, maar dat is lang geleden. Uh, ik zie eerlijk gezegd vandaag daar geen verandering in komen, ik zie daar geen nieuwe Nederlander bij komen. Maar we hebben dus wat klimmen van de derde, de tweede, opnieuw de derde en dan de vierde categorie. Met die laatste klim ligt 30 kilometer voor de finish en dan gaat het gewoon langzaam bergafwaarts naar Albi. Dus dat kan dan weer georganiseerd worden. Ja, het is niet echt een, een etappe voor uh, vluchters, voor, voor, voor een aanvallen, voor een avonturier. Nou. Een avonturier, die zou het wel eens kunnen gaan proberen op dit uh, terrein. Maar het is niet bijvoorbeeld een etappe waar uh, de klimmers uh, de sprinters gewoon eraf gaan rijden... zoals we dat uh, wel eerder hebben gezien uh, in deze tour, met name op uh, Corsica. Nee, het is uh, een etappe inderdaad wel voor een vluchtersgroep. Alleen vraag ik me af of de vermoeienissen na uh, de eerste zes etappes... of die groot genoeg zijn al uh, dat dat peloton denkt van... weet je wat, laat die vluchtersgroep maar gaan. Meestal gebeurt zoiets in de tweede of in de derde week. Dus ik denk dat de controle in het peloton er toch zeker zal zijn. Ja, en welke sprinter is er echt gebrand op een overwinning? Ja, er zijn drie sprinters die inmiddels al een, een bosje bloemen hebben gekregen: Kittel, Cavendish en Grijpel. Dus laten we zeggen die honger bij die sprinters is misschien wat minder. Dan zijn het allemaal eerzuchtige mannetjes. Al van mannetjes willen altijd winnen. Ja. Misschien Peter Sagan. Hè? Dat is toch de man eigenlijk soort... jaar ja. drie etappes. Het is een soort jopsoetemelk aan het worden, joh. Ja, ik wil net zeggen, als je het over alfa mannetjes hebt... je kunt je ongetwijfeld vorig jaar nog herinneren... hoe hij na zijn drie uh, zegens als een soort bokito iedere keer zijn overwinningen ja. via de Forrest Gump kwam zelfs voorbij. Uh, ja, het is natuurlijk wel een man die, die erop gebrand is om een etappe te pakken. Dus zullen we nou maar eens vandaag gaan voor of Peter Sagan... of misschien wel voor Edvald Boas van Hagen. Want ook dat is wel een sprinter die, uh, als het een beetje zwaar is geweest die dan toch nog een uh, goede sprucht en de benen heeft. Ja. Maar die andere drie, ja, ze zijn allemaal al voorzien... maar ze zullen allemaal eerzuchtig genoeg zijn... om een tweede overwinning aan het totaal te willen toevoegen. Ja, u kunt uw pool nog veranderen, geloof ik, uh, vanochtend met het advies van Gio. Zeg Gio, uh, en vandaag natuurlijk wel heel mooi, hè. Impi, als eerste Afrikaan ooit in de gele Leidenstrui. Uh, als alles bij elkaar blijft, kan hij dat natuurlijk gewoon met succes verdedigen. Ja, ik denk niet dat hij dat hij erg bang hoeft te zijn dat hij die trui kwijtraakt, hoewel hij het nooit weet. Maar het is natuurlijk een prachtig. Geheim. Hij stond gisteren echt geëmotioneerd op dat podium. Uh, het was ook net. Toen hij in die zone zat vooraf, uh, waar hij dan moet wachten totdat hij dat podium op mag, toen kregen we hem even te zien. En hij zat er eigenlijk bij van, heb ik dat? Wat gebeurt hier allemaal? Hij snapte het niet. Het is, het is ja, een jongen uit een land waar ze natuurlijk niet verwend zijn met wielersuccessen. Het is een jongen die zelf al wel wat gewonnen heeft, de Ronde van Turkije. Uh, in Baskeland wel eens een keer een etappe heeft gewonnen. Maar ja, dat zijn toch niet echt overwinningen waarmee je uiteindelijk uh, een geweldige erelijst hebt opgebouwd. En, en die gele trouw in de Tour, dat, dat is natuurlijk uh, absoluut hoogtepunt. En dan als eerste Afrikaan, uh, ik kreeg gisteren meteen een sms'je van een uh, vriend van mij uit Zuid-Afrika, oud wielrenner ook, en die zegt ook meteen, nou het land gaat hier echt wel op de kop staan. Uh, ze zijn al best wel een beetje gek, maar dat wordt alleen nog maar erger. En dat geeft maar weer aan van hoe belangrijk het is... dat die uh, Daryl, MP die, die gele trui mag overnemen... van zijn ploeggenoten en van Simon Gerens. Ja, en je kent de kleuren van Zuid-Afrika, geel en groen. Dus uh, dat komt wel ja, goed uit. Ja, geel en groen. Hé hey Gio, veel plezier vandaag. We gaan jou horen met de hele ploeg... vanmiddag vanaf twee uur in Radio Tour de France. René Pazet met de verkeersinformatie. Ja, het is allemaal niet veel vanochtend Bert, maar toch een handvol files. Uh, op de A2 Eindhoven-Maastricht, een korte file bij de werkzaamheden... bij Maastricht, twee kilometer. De A9, alkmaar Amstelveen, de enige file bij Amsterdam op dit moment... bij knopend Dorp 3. Op de A15, Rotterdam-Gorkum, gaat het inmiddels een heel stuk beter... nu die truck met pech verdwenen is. Er staat bij Slietrecht-Oost nog vier kilometer, maar uh, we zien die file oplossen. Helaas staat er nu op de A58 een kapotte vrachtwagen... van Eindhoven naar Tilburg, bij Moergestel. En daar loopt het nu ook vast, vijf kilometer, de rechter de rechte rijstrook is dicht. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. En tot half tien is Mino Remmers ook in de weer in Heemskerk. Het gaat daar over kleuren. Mino, heb je eigenlijk zelf een kwast en een blik met verf meegenomen? Ja, dat was wel aardig geweest. Er ja. eens een beetje hier en daar een, een, een ander kleurtje erop te zetten. Op want daar gaat het om, hè? Ja, de wijk Waterakkers, waar het moet gaan over water, vuur en wind. Zo heeft de architect het bedacht. En zo is het ook sinds 2000, toen de eerste fase is neergezet. Maar er zijn mensen die de kleur blauw niet zo mooi vinden. Zoals Monique Barnhoorn op nummertje 27. Die maakt het donkerblauw. En dus loop ik nu hier met wethouder Van Tongeren. dus is van de VVD. Kijk, het is mooi donkerblauw, mevrouw Van Tongeren. Dat is niet de bedoeling, nee. Er is, het wordt aangegeven welke kleurschema je dient te handhaven. En uh, we gaan ervan uit dat mensen zich daaraan houden. Het is geen muggenzifterij? Het is geen muggenzifterij. De raad heeft uh, in 2008 hebben ze beelden gezien van hoe deze wijk de laatste jaren toch een beetje achteruit gaat. Omdat diverse mensen zich niet aan de kleurstelling houden. Er zijn namelijk ook mensen die hebben een anthracite voordeur genomen of die hebben de deur wit geschilderd. Ja. Ja, dat klopt. Uh, er is heel veel diversiteit. Wat normaal gesproken in een andere wijk wel mag, mag in deze wijk niet. Mensen hebben dat ook in hun koopcontract staan. In een koopcontract staat wel dat de mensen onderling elkaar daarop aan moeten spreken. Ja, dat is nou het heikele punt. Mensen durven dat niet om burenruzie te voorkomen. En uh, nou, zodoende hebben wij gezegd met de welstandscommissie, we gaan er naar kijken. En uh, zijn tot de conclusie gekomen dat we gaan handhaven. Dan maar eens even luisteren naar Monique Barrenhoorn van nummertje 27... die uitlegt dat ze met haar club wijkbewoners, zijn er ongeveer 90, toch wel doorgaat tot het uiterste. We gaan eerst afwachten wat er in de brief staat, want we horen heel veel, maar we hebben nog niks gezien. Al drie jaar zien we niks, horen we heel veel. Um, ja, dat gaan we afwachten. En uh, ik hoop dat we gewoon eerst eens even een keer in gesprek kunnen gaan met de gemeente. Zowel op ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau. Stel, ze houden voet bij stuk, hun poot stijf. En zeggen, als u niet de schilder laat komen of de kwast ter hand pakt, komen wij met een boete. Ja, dan gaan wij ook onze poot stijf houden. Oh. <laughs> ja, dan betekent verdere stappen ondernemen. Dan komt de rijdende rechter echt. <laughs> Wat mij betreft komt de rijdende rechter sowieso. Ja, nee, maar dat overweegt u dan wel om dan echt een juridische procedure te gaan starten. Want u, gaat niet, uh, u wilt niet gaan schilderen. Uh, ik wil het alleen de, in deze kleur schilderen. Weet u hoe hoog die dwangsom kan worden? Ik heb geen idee. Maar ik ben het er te niet mee eens dat de gemeente gaat handhaven. En ik denk dat dat gewoon de hele kwestie is waar het om speelt. Want in het koopcontract staat dat de bewoners het onderling horen te regelen. En van de buurtbewoners is nog niemand geweest die zegt... Monique, die donkerblauwe kleur vind ik lelijk. Precies. Nou, weet u, we maken daar maatwerk van. We realiseren ook ons dat in deze tijd... waar mensen het toch uh, niet zo makkelijk hebben... Uh, dat wij niet kunnen zeggen van... u moet binnen een x-aantal weken gaan schilderen. We en u gaat ook niet met de kleurenwaaier op de stoep staan... te zeggen, nou, die rode kleur is toch iets, iets achteruitgelopen? U weet zelf, rood en blauw zijn kleuren die heel snel achteruit lopen. Dus we gaan dat door de zon, hè? Door de zon. We gaan dat zeker niet doen. Het kan bij sommige mensen ook achterstallig onderhoud zijn. Het kan zijn dat mensen net 1,10... Afwijken. Daar gaan we niet op letten, maar we gaan wel letten op de echte excessen. Dus als u van, uh, van lichtblauw naar donkerblauw bent gegaan, of naar wit, of, naar wit, of van mijpard naar oranje, want er zit er hier ook een die het oranje heeft geschilderd. Nou, dat willen we dus echt niet. Welke juridische mogelijkheden heeft de gemeente? Wij hopen eigenlijk dat het zover niet gaat komen. Ik bedoel, ik wil best in overleg met de bewoners. Want ik hoor uh, Monique zeggen van, er is nooit overleg nee, geweest. Nee, ze lezen alles in de kranten zo. Ja, maar dat komt ook, ze hebben wel een brief gehad, diverse mensen. Want we zijn natuurlijk bij de echte excessen begonnen. En die hebben een brief gehad. Dus helemaal niets gehoord, dat is niet waar. En uh, ja, uh, mensen zijn ook al in het gemeentehuis geweest om te demonstreren. Dus ze zijn er echt wel van op de hoogte. Wordt het nou water en vuur met de buurt, of valt het toch wel mee? Volgens mij gaat dat meevallen. Ik bedoel, we gaan er op een goede manier proberen uit te komen. Ja, maar je zal er nog een hele klus aan hebben. Want we verwachten natuurlijk na negen uur van jou als rijdende rechter... een, uh, een oordeel, een uitspraak in deze toch neepende kwestie. Wat er gewoon rentebesluit had moeten worden, dat werd een historische speech... Opnieuw toont de president van de Europese Centrale Bank, Draghi... zich de man die er alles aan zal doen om de eurozone bij elkaar te houden. De rente blijft laag, nu en in de nabije toekomst. Dat zei hij gisteren. Based on our regular economic and monetary analysis... we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Looking ahead our monetary policy stance. Will remain accommodative for as long as necessary. En met die uitspraak is Draghi de eerste ECB-president... die tegen de traditie ingaat... waarin de centrale bank niks loslaat over het toekomstige beleid. Kastemerseski is econoom bij de ING in Brussel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, traditie. Het is natuurlijk pas een jaar of twintig, denk ik zo. Hè. We begonnen natuurlijk met Huizenberg. Maar waarom wijkt Draghi ineens af van wat zijn voorgangers hebben gedaan? Nou, er zijn twee angsten voor de ECB eigenlijk gekomen de laatste paar weken. En dat is één, er was speculatie in de markt dat de Amerikaanse centrale bank misschien de rente op korte termijn gaat verhogen. Nou, daar wilde Draghi heel duidelijk maken dat dat niet het geval is voor de Europese centrale bank. En twee, we zien toch weer een beetje, um, ja, um, dat de economie het niet zo goed doet uh, en dat er meer, meer gevaren zijn. Zoals bijvoorbeeld in, uh, een zwakke Chinese economie. En ook hier wil um, Draghi een heel duidelijk signaal geven aan de markten, maar ook aan alle mensen in de Europese economie. De rente blijft laag, dus maak je geen zorgen. Dus uh, de ECB gaat alles eraan doen om gewoon de euro's aan elkaar te houden. Een beetje het oude kolijn-signaal. Uh, uh, gaat u rustig slapen? Ja, dat is, dat is een beetje het idee, hoewel hij natuurlijk niet heel rustig kan slapen, want in feite is de schaduwkant hiervan, uh, namelijk uh, dat als Draghi het noodzakelijk vindt om zoiets te zeggen, betekent natuurlijk ook gewoon dat het nog niet zo goed gaat met de economie. Maar de laatste tijd, hè, leek het rustig, maar misschien moet ik het wel vooral zeggen, leek het rustig, was het een soort schijnrust? Het was een schijnrust. Dus de crisis was nooit echt weg. Het was alleen een klein beetje rustig. En nu zien we toch een beetje dat de financiële markten weer onrustig zijn geworden. We hebben recent nu weer een politieke crisis in Portugal. Nieuwe onrust in Griekenland. Onzekerheid over de toekomst van de Chinese economie. Je ziet toch heel veel factoren die gewoon de, ja, de onrust weer laten terugkeren. Ja, want we zien bijvoorbeeld die Portugese rente, zagen we van de week. De rente op staatsleningen. Zagen we ook weer omhoog gaan. Maar die ging toch vrij snel weer. Wat in het gelid. Ja, ik kwam ook weer een beetje terug. Maar je ziet gewoon hoe, hoe zenuwachtig de financiële markten zijn. En elke keer dat er weer een soort van verschijnsel van de oude crisis terug lijkt te komen... reageren gewoon de financiële markten heel gespannen. Nu zien wij, zoals heel vaak, dat het gewoon niet zo erg is... Um, dat gewoon ook sommige dingen weer gaan normaliseren. We zien ook nu in Portugal, er komt blijkbaar een, een nieuwe regering... zonder nieuwe verkiezingen. De, uh, Portugal blijft gewoon vasthouden aan de bezuinigingen. Dus heel vaak is het niet zo erg... Als als de financiële markten verwachten. Maar je ziet gewoon, de financiële markten zijn dus een beetje zenuwachtig... en soms ook een beetje irrationeel. Ja, maar dan kijkt iedereen ook weer... als het patroon van zeggen, het verleden weer er opgelegd wordt... naar bijeenkomsten als bijvoorbeeld die van uh, de eurogroep. Maandag komen die weer bij elkaar. Dat zijn die ministers van Financiën die de euro hebben. Moeten we daar dan iets van verwachten? Nee, ik denk heel eerlijk niet. Um, de, de ministers van Financiën hebben nu gewoon anderhalf weken geleden gewoon een hele doorbraak gevierd op het gebied van, van de Bankenunie. He, we hebben gewoon nu een, een, een afwikkelingsmechanisme voor, voor banken, waarvan de privésector heel veel gaat betalen. Op maandag gaan de ministers vooral praten over Portugal, over Griekenland. is een soort van uitwisseling van gedachten. Hoe gaat ja. het daar? Um, maar beslissingen worden niet genomen. Nee, maar de aandelenbeurzen vinden het wel leuk. De aandelenbeurzen luisteren heel nauw naar wat meneer Draghi zegt. En die heeft gezegd: de rente blijft gewoon heel lang, heel laag. En dat is gewoon op korte termijn goed nieuws voor de aandelenmarkten. Nou, dan sluiten we daarmee af. Ik dank u wel voor uw toelichting, Carsten Brzeski, econoom bij de ING. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Job Boot. De New York Times schrijft dat het cruciaal is... of de gebeurtenissen in Egypte officieel een koe... oftewel een staatsgreep worden genoemd, of niet. It's the 1,5 billion dollar question, dat schrijft de krant. Ja, als het officieel een koe, of zeg je koep? Ja, officieel is de koe, hè. Een koe, gaat, eh, is dan, dan moet Amerika, <laughs> gelijk, dan nou. moet Amerika zijn hulpgelden aan het land opschorten. Volgens de Times vermijdt Obama het woord dus... zodat hij de steun nog niet hoeft stop te zetten. Zo kan hij het leger nog beïnvloeden door te dreigen met het interesse. Van de Al Jazeera schrijft inmiddels op zijn website dat er een grote opkomst wordt verwacht bij de demonstratie van Morsi-aanhangers vanmiddag. De demonstranten willen gaan testen hoe het leger reageert. De provincie Noord-Holland stuurt aan op een nee tegen een fusie met Utrecht en Flevoland. Dat schrijft het Noord-Hollands Dagblad. Met een nee van Noord-Holland valt het draagvak, draagvlak weg voor de fusieprovincie. Utrecht en Flevoland zijn al langer tegenstander. Noord-Holland is ongelukkig dat minister Plasterk vaag blijft over wat er verbetert in de nieuwe situatie. En maakt zich zorgen over de voorgenomen inperking van het budget van de fusieprovincie. Er wordt tijdens de Vierdaagse van Nijmegen... extra scherp gelet op alcoholgebruik door jongeren. Dat staat te lezen in de Gelderlander. Politie gaat extra surveilleren tijdens de Vierdaagse... en erop letten of al jongeren met blikjes of flesjes rondlopen. De burgemeester van Nijmegen heeft dit aangekondigd. De gemeente is door nieuwe wetgeving verantwoordelijk... voor de controle op alcoholgebruik door jongeren. Minister Opstelte wil dat criminele burgerinfiltranten... weer kunnen worden ingezet door politie en justitie. Dat meldt RTL Nieuws. Vandaag bespreekt het kabinet... Een hierover in de ministerraad. Infiltranten inzetten is sinds de IRT-affaire eh, verboden. De politie liet toen grote partijen drugs door... Maar na aandringen van de Tweede Kamer wil minister opstelte het onder zeer strikte voorwaarden toch weer gaan proberen. We gaan straks ook eventjes lezen wat er allemaal staat in de Franse krant Le Monde. Want uh, als ik het vrij vertaal, bestaat er een geheim programma waarmee wordt gekeken wat burgers allemaal doen op internet. Er ja, was die Franse president Hollande nog woedend toen de klokkenluider Edward Snowden bekend maakte dat de Amerikaanse dienst NSA ook in Europa afluistert en meekijkt. Rolinker is op dit met Le Monde aan het lezen en die weet er ook alles van hoe dat in zijn werk gaat. Dat allemaal zo dadelijk na de klok van 9 uur. Vandaag eh, vrijdag 5 juli blijft erbij. Jan van de Putten zal zo dadelijk het nieuws samenvatten voor u.